als ik het zo hoor. Uh, en, en ja, over, over gewoon uh, leven in Nederland. Als je dan dit, dit, dus in deze wereld is, dan is het toch wel heel iets, iets anders. Ja, maar jongen, wij durfden gewoon. Ik durf daar niet te zeggen. Ik ga dit weekend auto racen in een auto van 2 ton. Weet je? Ik durf zelfs niet te zeggen. Die mensen hadden 40 euro om van te leven in de week. Daar moesten ze van eten en kleren kopen. En ik zeg, dat ben ik in parkeren per dag al kwijt in Amsterdam. Weet je, ik denk, oh, dat mag ik helemaal niet zeggen. Natuurlijk, de mensen weten dat ook wel. Die weten ook dat je bij de tv balkende salaris hebt ofzo. Dus de mensen weten heus wel dat ik rare dingen doe. En laat ik zo zeggen, ik, ik, kan, ik zou dat ook niet van mijn salaris kunnen betalen. Ik ben ook gescheiden. Ik heb uh, een manager die moet betalen, twee kindjes die naar school gaan. Als ik niet een paar waanzinnige sponsors had, dan, uh, dan zou het hele feestje niet doorgaan. En of we dit volgend jaar nog kunnen betalen, gaan we even volgend jaar maar zien. Uh... Of de sponsors nog meedoen? Nog één ding. Uh, is dat, uh, je, je wilt dus echt iets aan Nederland laten zien. in, uh, in de zin van. Uh, ja, kijk, dit kan dus met mensen gebeuren. Nou ja, dat klinkt zo. Uh... Of is het beladen? Nee. Wat ik nee. Goed zeg. Nee. nee, maar ik, ik maak nooit programma's omdat ik iets wil dat de mensen iets zien. Uh, de Reunie kan je heel goed voorbeeld aan nemen. Daar zit, daar zit van alles in. Van ellende tot uh, mensen die we me een beetje uh, op de hak nemen. omdat ze een rare hobby hebben. ...tot dingen waar je over na kan denken. En wat je daarin ziet en wat je daarmee moet... ...dat is voor iedereen anders en iedereen, iedereen pikt er het zijn uit. Ik leg het op tafel, kijk er eens naar hoe bijzonder en hoe raar Nederland is... ...en wat je ermee doet, nou, dat is godzijdank nog aan de kijken. Dat was Jaap Koper in gesprek met Rob Campus. Zo dadelijk zijn we weer bij terug. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Die site werd donderdag gelanceerd om te protesteren tegen dreigende bezuinigingen. Zo'n 2400 mensen hebben de petitie getekend. Volgens de kunstenbond van de FNV willen VVD, CDA en PVV ruim 20% bezuinigen op het huidige budget voor kunst en cultuur. In het programma Buitenhof heeft CDA-prominent Wijfels hard uitgehaald naar fractieleider Verhagen. Volgens Wijfels gaat hij verbeten op zijn doel af en schuift hij alles aan de kant wat voor zijn voeten loopt om met rechts te kunnen regeren.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 In Maastricht is een Fransman opgepakt voor verboden wapenbezit. De politie vond de wapens bij toeval. De hond van de man zat opgesloten in een geparkeerde auto en dreigde te stikken. Maastrichtse agenten forceerden het raam om de hond te bevrijden. In de auto bleken twee gasalarmpistolen en een revolver te liggen. De wagen werd in beslag genomen en de Fransman is ingerekend. Ajax heeft de voetbalklassieker in de Kuip gewonnen. De Amsterdammers versloegen Feyenoord met 2-1. Vlak voor rust kwam Ajax op voorsprong door Stiem de Jong. En in de tweede helft maakte Mounir El Hamdawi er 2-0 van. Twee, tien minuten voor tijd kopte André Baia het enige Rotterdamse doelpunt binnen. Ajax staat nu aan kop in de Divisie. PSV kan nog zij komen bij winst vanmiddag op Roda JC in Kerkraden. Dan het weer. Vanavond in het noorden bewolkt en licht regenachtig. Temperaturen tussen 9 graden in het zuiden en 14 in het noorden. Morgen in het grootste deel van het land regen en bewolkt bij 17 graden. Dit was... Zuid-Kennemerland heeft het. En jij beleeft het. Sport, muziek en interviews. Op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Dat was uh, Earth, Winterfire en Letters Groove. Zo aan het begin van u uh, drie van zondag in Kennemerland. CFM Race Radio uiteraard. Uh, Rijmschoots aandacht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 Wie is Loesje? Wie is Loesje? Daar nee. hebben ze een nieuwe versie opgemaakt, Een beetje een oh. dasbare versie. Oh, maar die, draa ja, die draaien we nou niet. Oh. Origineel or or or or oh. gaan we gewoon draaien. Uit uh, oh. 1939. Ja, 1939? Ja, nou komt ie aan. Okay. Wie is Loesje?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 is douche, wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Dat is Loesje. shit. is toch helemaal leuk, hè? Wie is Luce in de oude versie uit 1939? Nou, speciaal gedraaid voor uh, de voorzitter Gerards. Ja, welkom op de radio. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report.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 Uh, nou ja, we zijn inmiddels gestart uh, voor de opwarmronde. Oh, gelukkig. voor luisteraars, zie je Wen altijd goed. Uh, ook luisteraars. En ik kan je vertellen: de eerste auto die wegrijdt. Ja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 in een het is een uh, van de snelste auto's uh, natuurlijk in de stad. Die Kovet, dat is uh, gisteren al bewezen uh, natuurlijk. Toen uh, Harry Schumbrink uh, zijn teamgenoot in de uh, zaterdagrace uh, tot een flinke op Mars wist te maken. Van, uh, die moest toen uh, op uh, plaats 8 starten, uh, vind uiteindelijk als het uh, tweede. En dat uh, was een race over 25 minuten. In deze race die we nu gaan zien... Uh,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 Met mogelijkheden voor de leider in het kampioenschap, Dunkerhuis. Huisman. Vanmorgen reed Ricardo van Ede in de auto van Dunker Nu doen ze dat samen. Uh, Ricardo die kwam vanmorgen niet verder dan de opwarmronde. Net even de vraag wat het probleem was. Ja, ze hadden problemen met een sensor van het ABS systeem. En ja, dan gaat die BMW in een modus van. Oh, ABS werkt niet. Dan gaan we ook niet hard rijden. <laughs> maar dat is ja. volledig los uh, wordt... Trek hem eruit. Ja. Nou, en Willem, het is helemaal een, een beetje zand voor. Aangelegenheid. Hè. Ik zie Denny Verdongen, daar hadden we het over. Um, Alad Kalf, Jan Lammers. Um, ja. We hebben nog de Prins van Oranje, die weliswaar niet in Zandvoort woont, maar dat gaat vast wel komen. En, um, en, he, vergeet ik nog een paar namen? Uh, nou, Zandvoort is er even bij drie. Ik niet te vinden. maar uh, ik kijk even de start en ik zie dat uh, de voorzet van uh, Harkema, Bastiaan, gelijk een uh, hele goede start Hij heeft en een flink gat geslagen. En op de tweede plaats, uh, door die van uh, Plaats Vierpam, dat is uh, even de tweede. Nee. En degene die daarvan uh, mee start is, uh, Duncan Huisman, die is opdrukt naar de tweede plaats. Ik ben even kwijt hoe het verder te lopen is. Maar uh, vooral is nog uh, ja, de start uh, vlekkeloos verlopen. Uh, niet voor iedereen natuurlijk. Want als je van plaats 2 start en je ligt nu al op plaats 5. En dan heb ik het over uh, Peter van de Kolk, uh, de team van uh, Jeroen Bleek, maar als ik Maar niet vergis is het Peter van de Kolknie uh, niet starten... Uh, in het eerste deel van de race voor zijn rekening uh, neemt. Ja, dan uh, kan je niet spreken van een vlekkeloze start. Maar... Nee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 Wou ik nog wat zeggen? Gewoon. Nee, nee. nee, ah, nee. <laughs> ik hoorde wat, dacht ik. Hier is Duran Duran en de Skin Trace. Tijd weer, zie je verder. or like a summertime cookout. Proud for the best chick. Yes, I'm on Let's a lookout. Bang. So banging shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No takes only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you high I know you sleeve. like me. I know you like this. I know you do. I know you do. That's why we're It's easy, It's easy to see, and in the back of your mind, I know you should be on with me. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me?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 Baby, don't you all right? Sing, don't you wish your girlfriend was wrong like me? Wrong. Don't you wish your girlfriend was fun like me? Big don't you? Okay, I see how it's going down. Don't you? Don't you? Seems like shorty want a little menage to pop over something.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 en Don't you girlfriend was a freak like me. Like me. Don't you? Don't you baby? Don't you? Een hit van een aantal jaren geleden op CFM. Zondagmiddag, zondag, ik ken hem al aan bij. Tot aan vijf uur vanmiddag. Met de Poesie Dolls. En dankjewel. Nou, hier komt weer zo'n hit aan die. Uh, ja. Niet echt heel erg bekend is geweest, maar wel heel erg lekker om te draaien. Vandaar te horen op de radio bij CFM Zalvoort. Hier is Dusty Springfield en in private... ...naar de Zalvoertse Radio met z'n Dusty Springfield. Dat was in private. ZFM Race Radio. Pit Report. En volgens mij liggen we weer door naar het circuitpark Zalvoort Benno. Ja, er waren 14 auto's aan een race meedoen... ...met Danny van Dongen, Jan Lammers, Allard Kalf... ...de Prins van Oranje, Rob... Kampuus met zijn nieuwe boek. En oh, er valt allemaal zoveel te vertellen. Maar wie ligt er op kop? Willem van Densen. Ja, je hebt al een aantal namen genoemd uh, uiteraard. En uh, vooral de lokale helder. Zoals uh, Pieter Christian, Jan Lommers, uh, Albert Kaz en Danny van Domme. Ja, We gaan even kijken naar de verlopende wedstrijd. Het was uh, toch uh, de equipe uh, Bastiaan Harkema die al zitten die, uh, was. straks aan bocht in ook. En uh, ja, op de tweede plaats uh, vinden we een lange tijd terug uh, de equipe van 1, dus uh, de BMW en 3 met 2 uh, Let's en Ricardo van Ende, Duncan Huisman aan het stuur. Uh, derde uh, was het uh, Christian Frankenhuis, Ferdinand Kool. Ook in een Porsche, net als de leiders. En vierde uh, was het tegen van Denny van Dongen. Uh, die samenrijdt uh, in met Henry Sundring. Inmiddels is er al wat uh, gebeurd in het uh, spektakel. Op het speed, uh, veel Bastiaans Harkema. Uh, ja, die hebben daar een beetje maling aan. Die reden wat weg uh, van de rest van het veld. Maar om plaats 2 werd nog uh, flink gestreden. En met een hele mooie actie was het Christian.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 En beetje bij beetje dichterbij plaats uh, 2 uh, aan het komen is, kijken we nog even naar uh, Jan Lommers. Uh, die vinden we terug op plaats uh, 7. Die gaat uh, later in de race het stuur overgeven aan Pieter uh, Christian. En Alak Karl uh, vinden we terug op plaats uh, 10. Alak Karl uh, rijdt samen met uh, Michel uh, Campagne. Aan de leiding dus nog steeds de van Phil uh, Bastian. En Matthijs Heron, aan met op de tweede plaats, ook in een Porsche. Christian Frankenhout, Frankenhout, de kampioen in de GT4 van het afgelopen seizoen.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 tegen twee. ze gaan we houden van de rollende steentjes. Ja, ja. ja. Heel ongeleden. Satisfaction. Ja. Goed, even naar, terug naar het circuit. Die tussenstand zal ik zelf even geven. De HTC Dutch GT4 Championship Race 3 inmiddels alweer.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 It's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. Tonight's the night. Hey, let's live it up. let's live it up. I, I got, got my money. Hey, let's spin it up. Let's spin it, it up. Go out and smash it. Smash it. it. Like on oh my god. Like on oh my car. Jump out that sofa. Come on. Let's get, it. get. It. Oh. It. Fill up my cup. Drink. Mazda talk. Look at her dancing. Move it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 Nou, de dagen van de week kennen is in ieder geval allemaal goed uit hun hoofd, Benno. Dat is nou, dat van is, de Black Eyed uh, Peas. Oké, okay, ja. Yeah. Het <laughs> zal allemaal wel. I got a feeling. Nou, jij bent I got a feeling. Al, alle dagen heb ik een gevoel. Ja, hè? ja zeker. Dus, zo zal het We wel zijn. zijn. We gaan snel over naar het circuitpark, zo so voort naar nou, Willem van Dinsen. CFM Race Radio, Report.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 Dus dat houdt ook dus niet in dat ook de Smini naar de pit mogen. Ja, dan moet de uh, rangel er weer hersteld zijn en is wat overzichtelijker uh, voor ons. Terwijl we hebben wel gezien dat uh, ook Danny van Dongen uh, binnengekomen is. Het, het stuur heeft overgegeven aan zijn vriendgenoot uh, Harry Chumperink. Uh, ook de Ecris BMW uh, is binnengeweest met en uh, Huisman. Die het stuur over heeft gegeven aan uh, Ricardo van Ende. Uh, een van de poortjes en het poortje Harkema bastiaans uh, heeft gewisseld. De poortje die nog niet wisselde is die van. Uh, Frankenhout en Ferdinand uh, no Kool. Ik denk dat we dat in uh, deze ronde uh, gaan zien gebeuren. En dan hebben uh, we ook andere mannetjes aan het sturen. En uh, andere uh, rondetijden. En dat uh, krijgen we de spullen weer uh, wat bij elkaar gaat uh, komen. Ja, ja. En je had het uh, eerder had je het over uh, uh, Melvin de Groot en ja. Jeroen Blekemolen. Ja, uh, uh, Wat zeg je? Uh, die rijdt met zijn bakje aan Blekemolen. Die rijdt in M BMW M3. Uh, de Blekemolen... Waar ik het ook had. Uh, Jeroen Bleekemolen Die uh, rijdt uh, normaal gesproken samen met Peter van der Volk. En die rijden dan in de Corvette. En daar heeft hij wel een groot verschil tussen uh, rijsnelheid. Maar die zijn heel hard niet voor straks gegaan. Uh, Oké. Okay. Uh, nee, nee. Dan is het uh, in ieder geval uh, bij mij in ieder geval helemaal duidelijk. Het is dus Sebastian Bleekemolen met Melvin de Groot. En uh, die staan even in de pits volgens uh, mijn lijst. En die gaan we straks weer uh, lekker aansluiten. Nou, en, uh, ja, het is eigenlijk een, een beetje een status quo. Hè? Het is. Uh,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 De equipe Bastiaans uh, Harkema aan de leiding ligt, maar momenteel staat er in de pits, uh, de Daar van uh, Kool en Frankenhout. Uh, en we uh, zien uh, hoe hij straks uh, terugkomt. Of die zich bij de rondvoor van uh, Bastiaans Harkemaan heeft. Of dat hij uh, wat tijd verloren heeft met de tips. En uh, daar achter het teruggevallen is. Ja, ja, precies. Goed Wim, nou over een paar plaatjes komen we dan even bij je terug. Even voor vijf. En dan horen we dan gaan we even kijken hoe het uh, dan voorstaat. staat. Dank je. Dankjewel. Okay, een van de eerste hitjes van Madonna en toen volgden er nog heel veel. Ja, de lekkere op de zondagmiddag bij Zondag in Kennemerland uiteraard CFM Zandvoort. CFM Race Radio. Pit report. Pit report. De HTC Dutch GT4 Championship race 3 18 ronden gereden totale racetijd 36 minuten 45 seconden en Willem van densen wie voert het veld naar al die pitstops aan? Willem. Ik zie van Spedinen het kool en Christian Francaux. Francaux is de overgrijp van kool. Van een tweede plaats weer Warsi aan het over aan Matthijs Harkema. Harkema heeft dan toch de volgorde daarin te lezen te draaien en hij heeft nu de leiding aan de leiding tussen Borges en Matthijs Hartman sturen op tweede plaats uh, Ferdinand-Kool ook in Boosje. en derde uh, ja, door een hele goede pit uh, stop uh, goede strategie doorrijden en dan uh, een uh, vrije baan voor je hebben is het Ferdinand uh, is het uh, Simon Knapp uh, die inmiddels op de derde plaats uh, ligt en, uh, heel knap is uh, momenteel ja, dat is zeker knap van uh, Simon en wat ook knap is van uh, Simon Knapp is dat hij uh, constant de snelste rondes rijdt en toch wat dicht op de twee spanningen. Een stukje spanning is er ook uh, voor uh, de EF.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 Noem maar op, uh, oh. dat kan allemaal uh, zijn. Maar, maar, maar wacht even, Willem, want ik snap het niet helemaal. Wat uh, krijgen ze een extra straf of moeten ze een extra keer binnenkomen? Nou ja, dat is uh, nog uh, in onderzoek. En dat zou zomaar kunnen eindigen in een drive-thru. Ja, ja. Dat, uh, de wedstrijdbeiding het onderzoek. En dat we zeggen, nou, uh, er is helemaal niks uh, gebeurd wat niet correct is. Dus dat is even afwachten. Maar dat zal ongetwijfeld voor het eind van de race. Uh, mocht het een drive-thru zijn, ja, dan moet het voor het eind van de race uh, gebeuren en gemeld worden. En vooralsnog uh, de Porsche van uh, Phil Bastiaan en uh, Matthijs Harkman. De leiding met daarachter ook al een Porsche. Uh, en die wordt uh, door Fenny of Gold. Bestuur die doet dat samen deze race. En Kerstiaan Frank en Derde, heel knap Simon. Ja, heel knap van Simon Knap. En hoe zit het met de rest van de Zandvorters? Ja, ik ben naar Jezus uit het Oké. Okay. Zal ik het dan bij... maar vertellen? Ja, dat is huh? uh, 9 Negende uh, plaats, uh, nummer 9, jan Lammers... met uh, Pieter Christiaans van Oranje... en met... Allard Kalf, die sluit de rij... met nummer 2, en maar op... Uh, plaats 14. Uh, Allard uh, Kalf met uh, Michiel uh, Campagne... en uh, even kijken... Sebastiaan Bleekamo met Melvin de Groot... op een dertiende plaats. Dus het uh, houdt niet over onze... Het, eigenlijk onze Danny is het snelste. Maar ah, ja. ja, dat, uh, dat is Jan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 Ja, we gaan stoppen nou, hier nog niet, niet. Hier zal het vijf over vijf zijn ongeveer dat het gestopt wordt. Maar... Ja. Ja, dat, uh, de uitslag zullen we nooit weten. Ja, oh. oh, wat erg. Ja. <laughs> Waar kunnen de mensen de uitslag terugvinden, Willem? Want het is wel sneu. We zijn nog 10 ja. minuten te gaan de diverse websites en dan uh, noem ik autosport.nl maar wil je gelijk uh, dan, uh, ik weet niet of die alweer online is uh, ik hoorde eerder van jou dat je dat niet meer wordt uh, dat is uh, de site van uh, de gebied het stand uh, en die kan je eigenlijk makkelijk bereiken cpz en ja de webcam is, de racecam is niet nog meer uh, online maar dat kan altijd bij de... Hebben wij, wij dat gedaan Benno? Nee dat ja, dat is onze ja? schuld, maar uh, maakt niet uit <laughs> Uh, in ieder geval bij de, de website van het circuit. Daar kan je het allemaal heel strak op volgen. Goed Willem, dank je wel voor vanmiddag. En graag tot een andere keer. Okay, tot een Hoi. Andere keer. Dat was Willem van deze vanaf de circuitpark. Zo helaas kunnen we de, de einduitslag van de race niet meenemen Benno. Nee, dat is heel Goed, jammer. Goed, wel te volgen op www.cpz.nl Ja, en... Uh... En anders uh, in, in het uh, blaadje of zo. Uiteraard, ja. of op de radio of op televisie. Kan ik inpakken nu? Ja, inpakken en wegwijzen. We okay. gaan er vandoor. En uh, <laughs> dankjewel, het was weer gezellig. Ja. Gezellig, zondag in Kennemerland, Uiteraard geel in teken van de Wijsenel Trophy. Vandaag verreden op het circuitpark Zandvoort. Nou, wij, uh, hele fijne vakantie. Ja, he. dankjewel. Jullie allemaal. Wij gaan er even twee weken tussenuit. Zo, hij wel. Dat dan goed. Wel. Zo. Nou, lekker zo, bruin worden. Zodra de overige programma's van CFM. Vertel ik nog even het weer voor morgen. Wat gaat het weer morgen brengen? Nou, uh, meest bewoogd en af en toe een klein beetje regen. Maximumtemperatuur omstreeks uh, de 70 graden, dus. Maar de rest van de week gaat het weer een beetje oplopen. Dus dan krijgen jullie toch nog een nazomer. Nou, nou leuk hoor. Temperatuur van Turkije rit je niet, maar ik, goed. Ik sta in ieder geval al hol op winterbanden. Oké, okay, dankjewel Hoi. en bedankt voor het luisteren.